Liselotte Thomas met het NOS Journaal. De politie heeft bewakingsbeelden vrijgegeven van de inbraak vannacht in het Drents Museum in Assen. Hierop is te zien hoe zeker drie mannen de buitendeur openbreken en naar binnen gaan. Daarna is er een explosie. De mannen hebben capuchons op en zijn niet herkenbaar in beeld. Bij de inbraak zijn archeologische topstukken van een tentoonstelling met Roemeense goud- en zilverschatten gestolen. In Düsseldorf is bij een auto-ongeluk een Nederlandse man van 60 om het leven gekomen. Hij was de bestuurder van een auto die vanochtend te hard een verkeersplein in de Duitse stad opreed. Hij verloor daardoor de macht over het stuur, sloeg meerdere keren over de kop en kwam tot stilstand bij een bushalte. Drie Nederlandse inzittenden van de auto raakten zwaar gewond. Twee van hen, een man en een vrouw van 53, zijn in levensgevaar. De andere gewonde is stabiel. Het verkeersplein is nog steeds dicht voor onderzoek.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 Het weer vanavond en vannacht is het met uitzondering van het zuidoosten droog. En er zijn opklaringen. Temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Morgen bijna de hele dag droog met zon en wolkenvelden. En het wordt een graad of vijf. Later op de dag vanuit het zuidwesten regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 I block main stage, Age, main stage, Age, main stage, main stage. Eén hier op GFM Zand wordt iedere zaterdag gehaald. Van 9 tot middag zijn we bij je. Met het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop... door dus het laatste shownieuws. De partyupdate en natuurlijk de 10 boven beste plaat voor de dansdoek. Straks in het tweede uurtje DJ Mauser met zijn Global Housewives... Straks in de derde uur vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Kavaskelly. En als open ik trouwens horen we Felix Sama. Met je used to hold me. You Ching Mia. De Samichai Town Mix. Komen nu weer een hoop lekkere muziek. Jouw warming up voor jouw stapavond. Op de weg zometeen Boogie Vice. Maar eerst hier Jeff Jr. met Get Down. Yeah. Hallo. till midnight. The Nightwalk main stage on ZFM. The best new tracks in house, tech house and more. You hear it only on the Nightwalk main stage. up, the man they call a the master G. Ook een oude, gouden klassieker, uh, oude, oude klassieker in een nieuw jasje gestoken. Komt er lekker uit. Ja, nog niet zoveel bier gedronken. Dus het gaat nog goed komen vanavond. Steve M. Zand voor de Nightwalk steeds een beetje shownieuws. Crash die staat op 6 december met een concert in de Amsterdamse Ziggendom. De band viert daar het 25 jaar bestaan van zijn eerste grote hit. Dat was I Would Stay, ken hem nog? In 2025 is het 25 jaar geleden dat de band op Pinkpop doorbrak met I Would Stay... Tilburgse Band gaf in 2019 na een pauze van 10 jaar al drie uitverkochte shows in de concertzaal. En in het jubileumjaar staat de band op 22 juni ook weer op het Limburgse Festival Pink Pop. Dus uh, schrijf dat op in je agenda. 6 december in de Amsterdam Zygodome. De groot hit I Would Stay. En dan een heel concert daarna gevestigd van Cressup natuurlijk. En nog meer nieuws. Ja natuurlijk genoeg nieuws. Maar of het nou echt interessant is voor dit programma, ik weet het niet. Maar... Uh, Charlie Axie is dit jaar de grootste kanshebber bij de Brit Awards. De belangrijkste Britse muziekprijzen. De zangeres die vorig jaar succesvol was met haar album Brad is vijf keer genomineerd. De 33-jarige Singer songwriter maakt onder meer kans op de prijs voor Album van het jaar, Artiest van het jaar en Lied van het jaar. En zangeres Dua Lipa is vier keer genomineerd. Zij viel al eerder uh, zeven keer in de prijzen. En Rockband The is voor het eerst in meer dan 30 jaar genomineerd. Onder meer voor het vorig jaar verschenen album. Uh, Song of a Lost World. En een opvallende naam is van, uh, ja, je wilt niet weten, maar The Beatles. De Britse band is genomineerd voor het Lied van het Jaar met Now and Then. Die is de eerste nominatie van de band sinds uh, 1977. De band bestaat niet meer, maar uh, eh, ze zijn wel genomineerd. Dus de Brit Award worden op 1 uh, mei, uh, nee, niet 1 mei, maar 1 maart uitgereikt in de O2 Arena in uh, Londen. De presentatie is in handen van komiek Jack Whitehall. Dus uh, ja, we gaan het allemaal meemaken. Steve M's antwoord: genoeg gelul, tijd voor muziek op de radio, Angelo Ferrari en Walter G. met Sunset Bar.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 Nightwalk Main Stage Your host on the Nightwalk Main Stage DJ Mario Zanfort Jones met It's a Vibe Thing. A Vibe Thing. Daarvoor muziek van uh, Lalo Leyen met eh uh, Bayana. Oude zomerse klassiek er, uh, in een nieuw jasje gestoken. Is het is even tijd voor uh, de party update, wat leuk feestje erommen gaan op deze zaterdag. 25 januari 2025. En zo zal het beginnen weer met Escape in Amsterdam. Wekelijkse feestje Brainwash begint om 11 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check de website uh, escape.nl. Met onze eigen Zandvoortse Raimundo. Hij doet daar de lijnen. bij. Vanavond heeft hij meegenomen RC, RSCL en RSO Beautiful en MC Heights. En hij heeft het druk vanavond, want hij staat nog ergens anders ook. Waar wij ook uh, aanwezig uh, waren. Dus uh, ga ik je straks meer over vertellen. Uh, ander wekelijks feestje is uh, Throwback. Dat is natuurlijk in Club Air. Een stukje verder voorbij uh, uh, de Escape. Als je iets doorrijdt met Escape aan je linkerhand, dan loop je iets door. Aan de overkant, uh, daar zit uh, rechts uh, Club Air. En daar is vanavond uh, Throwback. Begint ook om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Dat is hip op en RB. voor meer uh, informatie afgekort, uh, de website uh, THR wbck.nl of air.nl. Dan vind je ook al die informatie. Dus uh, throwback in Club Air vanavond. En nog een werkelijk feest is Encore in de Melkweg in Amsterdam. Het begint zoals we altijd rond de klok van middernacht in de Melkweg. En dat is de uh, home of hip-hop, RB, afro en dancehall. En voor meer informatie aan elkaar geschreven, EncoreAmsterdam.nl of Melkweg.nl. daar vind je ook genoeg informatie. En de line-up is vanavond Lee Mills, Joe Wynn, Prime en Hersey uh, Hearn. En zoals ik al zei, uh, Raimundo heeft het ook behoorlijk druk. Ook vragen uh, is uh, Remundo, uh, was die te beluisteren in uh, Club Hart? Gardens of Innocence. Begon om, uh, uh, vanavond om half negen. Het duurt tot uh, twee uur vannacht. En dat is Club Heart, En dat zit op de Boelstone 22 in uh, Amsterdam. Dat zit naast de A5. Dus uh, en dat is, uh, voor meer informatie uh, clubhart.live of uh, sublime-events.nl met uh, de line-up. Ja, let op. De resident van uh, Escape staat daar. Remundo. En het doet het samen met Lady Saxolot, Rumor, Lanikki, Nomade en nog veel meer. Dus Gardens of Innocence vanavond in Club Hart. Het is eigenlijk een beetje een nieuwjaarsfeestje, moet ik zo zeggen. En dat is eten en snacks. En ja, klein, het is niet zo groot. Weet niet wat erin kan. Het is er 150 en de 300 man. Maar het is ja, klein clubje. Maar tot zover, genoeg gelul op de radio. We gaan door met muziek. White label nu op de radio, Corolla. Let's do it, Techno and dance. Nightwalk main stage. Yeah. stage. Dat was Brutal Bill met I Am Ready in de Nick Harvey remix. En daarvoor J Vegas met Happy Days. Zo werd het even tijd voor de Nightwalk 10. Deze week op 10. Tony Romera en Low Stepper met Watch Out. Op 9. Audio Jack met Surrender. Op 8. Blondies en Black Circle met Higher. Op 7. Disco Lies en Nomi met Wide Open. Op 6. Coral en Denim Audio met Make Me de Frank Rizzardo remix. Op vijf, en Rob met This Rhythm. Op vier, Nick Pachuli met Robert Couture met Set Me Free. Op drie, deze week, Parchan met Too Cool To Be Careless. Op twee, eats Everything met Upside Down. In deze week, op steeds op 1. The Adventures of Stevie V. In de remix van Parchan met uh, Dirty Cash, Money Talk. Nou, uh, die gaan we niet draaien. Heb je al zo vaak gehoord? Ik heb andere muziek. Bedankt van Krasi Bitsa en Jack Inc. met Chicky Groove. ZENFORTS ZENFORTS Ladies and gentlemen, are you ready? Saturday night, your dance night on ZFM. de Nightwalk Mainstage. Dat was muziek van Blaine Connell met Loving en dan voor Basil Darwish met Tonight. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk niet getreurd zometeen. Het nieuws zijn weer en dan is het tijd voor DJ ook. met zijn Global House vibes. En straks in het de derde uur vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Vroeger nog even muziek onderweg Eats Everything met Upside Down. Nummer 2 in de Nightwalk 10. Maar eerst die Kevin McKay en Hot Swing met Trapped. En dat is ook een ouwe gouden klassieke. Luister maar. Zeg tot zometeen na de break. Oh, listen what your folks say and now Ravel.